Morgen overwegend bewolkt en vooral in de middag buien. Op Koninginnedag is het droog, bewolking dan, maar ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. In de regio Utrecht is het hele weekend de A28. Utrecht richting Amersfoort afgesloten vanwege werkzaamheden. Het verkeer moet omrijden over de A27. Daardoor staat de richting Almere. Momenteel 15 kilometer file tussen utrecht veemart en knooppunt Emnes. De file loopt door op de A1 richting Amersfoort. Daar staat tot aan Bunschoten 5 kilometer. Verkeer in de regio Utrecht van de weg naar Apeldoorn of Zwolle... kan het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht 3 kilometer. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Bij Lelystad Noord 2 kilometer na een ongeluk. En op de A12 Den Haag naar Arnhem. Tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer door werkzaamheden. En verderop staat tussen knooppunt Lunetten en Bunnek 3 kilometer.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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brandsen. En welkom bij de Tros Auto Show, het werkelijkse autoprogramma op Radio. 1. ik ben Bas van Werven, naast me zoals elke week. Carlo Brantsen, hoofdredacteur van Carlos Magazine. Carlo, present hè, zie ik? Natuurlijk ben ik present. Tuurlijk. Als, als ik weet ook. dat jij er bent, dan kom ik ook. Zeg, zal ik jou een verwonderlijk verhaal vertellen? Wij gaan het vandaag hebben over de kabinetsplannen. Ach. En dan met name over de gevolgen dan? voor u als automobilist. En daarvoor hebben wij hier de gast Harald Bresser. Goedemiddag. En die is van de rijvereniging. Harald, wat is de rijvereniging? Wat doet die? De rijvereniging is een branchevereniging van alle importeurs en fabrikanten... van alles wat met wielen over de weg rijdt. Auto's in Nederland. Dus auto's, het zijn importeurs, wielers, alles ja. wordt erbij. Fabrikanten, dus het, het, het, het, alles. Bas, het heeft dus niets te maken met die zender die jij altijd kijkt... Ja, met die schaars geklede dames. Oh, die nee? nee, oh, dus Rijst, is die Rai die die dus Ik dacht dat je daar Rijst, maar, is die denk, dat die je een lid van kon worden. Nee, nee, nee, maar, ja. de, de, maar alles dus waar de automobilist tegenaan loopt. Jullie treden ja. niet op voor de automobilist. Nee, dat doet de ANWB, ja. dat is de consumenten. Ja. En als je dan kijkt waar de BOVAG voor staat, dat zijn de garagehouders. Ja, dat ja, zijn de, de REIT. Maar jullie hebben wel wat te zeggen natuurlijk over het landschap nee. waar de automobilist ja. zich in beweegt. Ja, dat mag gezegd worden. Een hele grote lobbycultuur en contacten in Den Haag en bij de minister op schoot en dat ja, soort dingen. Ja, dat is heel fijn bij de minister op schoot. Ja, nou, je ligt een beetje aan de, aan de minister. Bij welke minister zit je nog? Bij de vrouw zit. Ja. <laughs> Ik vind het een heel raar verhaal worden. Ja. Maar dat kan mij liggen. Ja. En we hebben probeer, ook nog een... probeer, probeer nu andere ministers voor de geest te halen. Het Ik denk meteen was. weer aan Rayuno. En we hebben tenslotte ook nog een rij impressie <laughs> deze week over bij Italië te blijven met de nieuwe Fiat Panda. Een kleine ja. auto met een klein en zuinig motortje. De Twin Air met een heel mooi typerend geluid. Hoor dat geluid. Oh, oh, oh. Lekker, hè? Als je een espresso-machine kan maken, dan kan je ook een uh, twee-cilinder bouwen die dit gelaat maakt. Er zit een beetje dus in. Het, het zou ook een, motor... een beetje een achter. Ja, ja. Nou, heel mooi. Grappig. Ja. Maar Harold, we komen straks heel uitgebreid ja, heel weer terug. We gaan eerst naar het autonieuws. Carlo, wat heb je meegenomen? Nou, ik heb een hoop. En ik ga toch beginnen met... Uh... Ja, laat me even zeggen, het op één na belangrijkste... als het dan even die kabinetsplannen... als we die dan al het allerbelangrijkste vinden... daar hebben we, daar hebben we meneer Bressel voor in de uitzending. Maar er speelt zich natuurlijk het een en ander af in Born. En wel rond de firma Netcar. Precies. Dat is, precies. Derde, ja, dat is onze derde, zeg maar, autoproductiemogelijkheid. We hebben natuurlijk, Janne Bas, jij kent ze ook. De andere twee. Spijker. En uh, en nog nee nee, nee nee nee nee nee de grotere fabrieken, DAF, DAF en en Scania natuurlijk. Oh, Scania. Nou daar hebben we als derde hebben we daar Netcar, daar worden Mitsubishi's gebouwd. En dan gaat stoppen. Dat En wat moet er nou gaan gebeuren met die fabriek? Nou als een duveltje uit een doosje min of meer kwam daar afgelopen dagen het plan BMW naar boven, want BMW zou daar uh, bijvoorbeeld de BMW X5 willen gaan produceren. Hé? Hey? Bijvoorbeeld in plaats van de Mitsubishi Outlander die er nu gebouwd wordt. Maar de X5 wordt in Amerika gebouwd, toch? Heb ik het verkeerd? Die wordt nu in South Carolina gebouwd. Ja, maar dan, nou, dan gaan we het, het niet ineens terug. naar uh, Nederland toe, naar Limburg. Is ook allemaal wat, wat ongeloofwaardig. Waren het niet dat BMW heel erg goed gaat... en continu op zoek is naar productieuitbreiding? Ja, maar ja. wij hebben BMW, neem ik aan, gebeld. Nee, wij hebben BMW niet, niet gebeld. gebeld. Ah, en we ah, weten het okay. natuurlijk zelf wel ongeveer hoe die wereld in elkaar ah, zit. Okay. Nee, maar ze zitten... Uh, uh, bijvoorbeeld met Mini, met, met, met, met allerlei modellen. Zitten ze aan, de max, aan hun max qua productie? Dus ja, dat dus ze, ze zoeken naar en kijken naar andere fabrieken. Mm -hmm. Dat is niet zo onlogisch. Maar ik begrijp dat een busmaker ook geïnteresseerd is in netcar. VDL. Ja, daar, daar heb je de quintessens van het verhaal. BMW is niet een, een fabrikant die even een autofabriek overneemt. Dat doen ze niet. En ook niet de mensen. He, de, uh, uh, je ziet ze ook... Uh, de, de, neem het voordeel van, van, van, van Steyer Poeg in, in, in Oostenrijk. Dat is een fabriek van een ander. En daar bestelt BMW bijvoorbeeld bepaalde modellen. He, de, de, de, de, zoveel. Dat doet BMW. Ze zullen nooit of ten nimmer zullen ze netcar overnemen. Overnemen. Iedereen die dat nu de wereld inslingert... die kan ik nu al op een briefje geven. Dat gaat niet gebeuren. Oké, okay, line, Wat ze doen gaan als ze dit doen... is productiefaciliteit inkopen in netkart. Hou het erop dat BMW op vele plekken in Europa... op dit moment kijkt. Want ze hebben productiemogelijkheden mm -hmm. nodig. En daar zal... Uh, daar zal uh, NETCAR uh, uh, als, als, als, als productiefaciliteit er een van zijn. Juist. Maar dan zal er inderdaad bijvoorbeeld een VDL groep... wat een hele grote uh, uh, uh, uh, mo ja, zeg maar mobiliteitsproductiegroep is in Eindhoven... Okay. Ja. Uh, die zal dan dat, neem ik aan, eerst moeten kopen... voordat BMW er überhaupt over ja, de vloer komt. Ja. Zult nooit rechtstreeks doen. Oké, okay. ander nieuws. Ja, nou, uh, dat, is, dat is veel. Er is een, uh, er is een, ik, ik hou de zuinige dieselauto's en de Nihil-bijtelling hou ik even buiten beschouwing. Want daar, we meneer, daar gaan we zo meteen. pressen over. Uh, pres uh, grappig stuk van Erwin Wijman. Wil ik je toch even niet onthouden. Uh, uh, ooit een gast hier ja. geweest. Uh, over het merk Audi. Hè? Hij, hij, hij, uh, hij, hij noemt dat merk stoer, cool. Nou, kunnen we meeleven, leven maar zegt die Audi is ook een beetje ja. saai hè? want cool beetje en zakelijk saai cool Daar en zakelijk zou je ook volledig plank kunnen... mis Erwin hè? want Audi is mega saai cool en zakelijk zou je ook kunnen uitleggen als saai mijn, en hij is maniakaal Bold. gebouwd. En toen dacht ik ineens terug aan Maniacal, een, toch, volgens mij een rij-impressie van jou... van een paar maanden terug, yeah. waarin jij dat ook bezigt. Um, dus het, is, ja, het is plagiaat. Het, leuk, het is en blijft toch, desondanks ja. of het nou plagiaat is of niet... het blijft het favoriete merk onder de zakenmensen. Omdat die allemaal en, saai zijn. <laughs> ja. Nou, misschien willen ze niet al te uh, onsaai overkomen op hun klanten. Kan ook natuurlijk, hè? kan ook. Um, dan dus, dus gaan we een voorzichtig. Het succesverhaaltje ja. van Opel. Ja, ik praat er maar nee, even over. Er is met Opel natuurlijk heel veel aan de hand. Het gaat niet, niet goed, goed met dat nee. merk. Ik, ze zijn zwaar verlieslatend voor hun uh, Amerikaanse moedermaatschappij in uh, in Detroit, General Motors. Je ziet het ook een beetje als je hun commercials op dit moment ziet. Het is, het is vijf jaar gratis onderhoud en een half jaar uh, uh, geen aflossing en garantie. Uh, nou, je kan het... Alles allemaal niet bedenken. Er wordt een, de, een groot grutter kan er nog wat van leren van wat Opel op dit moment doet om die wagens onder de aandacht te brengen. Ja. Maar er is ook een succesverhaaltje, want het is natuurlijk helemaal geen verkeerd merk, laten we dat vooropstellen. Dit is namelijk eind april, sterker nog, afgelopen vrijdag is de 500.000ste Insignia van de band gerold in mm. Russelsheim en dat vind ik nou een leuke auto. Ja. Maar wat het merk zou kunnen redden is een Manta. De eerste Manta met een fonse staartje. Nee, nee, oké, ja, nee. Een appeltjesgroen. Een appeltjesgroen appeltjes met die ronde achterlichten en zwart sky stoelen. Wie weet zijn ze er wel mee bezig. Ja, maar vindt, dat, je bedoelt, je, je, ik neem aan dat de moderne zou... uh, pendant daarvan hè? Nee. Oh, dezelfde. Oude manta. Op die schaatsenbanden. Op die schaatsenbandjes. En dan inderdaad met zo'n zo geborsteld uh, aluminium mantaatje op de zijkant. Prachtig, man. Ja, en auto. dan komt Ford weer met de Capri. Ja, oh, helemaal goed. 2,8, 6 in Helemaal goed. Ik zie het helemaal voor me. Ja, precies, Dit gaat hem ja. worden. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, dat, dat speelt er rond Opel. Dus ja. ze hebben ook wel succesjes. Maar jongens, ze zijn nog niet uit te zorgen hoor. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Um, dan hebben we natuurlijk, ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen, Bastiaan, maar ja. er is een automatische ruitbreekinstallatie ingebouwd. Ja, in gebouwd. uitgebreid gezien. En, Volvo. wat vind je daarvan? Nou, fantastisch, hè? Ja, maar ben je dat, of is dat cynisch bedoeld? Ik zou zeggen, don't try this at home. Nee, maar ik begrijp dat ruiten steeds dikker worden... waardoor je met die handige hamertjes van de blokker... die ruiten niet meer in tweeën krijgt. Dus we hebben nu een Als je onder water komt, dan... Ja, een sensor, onder water, tak, dan word je ruit gebroken. kun je gaan zwemmen. Ja, ja, ja. Volgens mij alleen werkt dat alleen maar bij normaal glas. Terwijl de dure volgers... Gelamineerde ruiten werken die bij. Nee, je het alleen maar een melkruid heb je dan. Je duwt het er niet uit met je elleboog, Nee, de dure volvers hebben ook gelaagde zijruiten ja. en dan werkt het dus weer ja, nee. niet. Wat wel helpt is er gewoon een, een, een Point 44 Magnum, zoals ja, uh, het onder water, het de oude zo Clint Eastwood altijd zei The most powerful handgun in the world, dat zei hij als Dirty <laughs> Harry. Als je dat op je stoel hebt, kom je elke autoruit uit. Voor, volgens mij, als jij naar zo'n Dirty Harry film had gekeken en je liep naar die bioscoop naar buiten, dan voelde je je ook gewoon ja. de koning. En dan naar je mantel lopen, dan pip, pip zo je groene mantel lopen. <laughs> dat, dat, dat is geweldig. het, jongens. Jongens, die water switch, ik moet het wel even uitleggen, want er zijn ja. ook mensen die hebben het gemist. Er is een kastje, die zit in de deur. Op het moment dat een auto het water inrijdt en dat water dat bereikt, dat kastje, hmm. dan schiet er een ijzeren pin op de zijruit naast jou... Ja. Ja, Dat is vervelend, beroerd, maar daardoor breekt hij eruit en kun je naar buiten voordat het water jou... ...zuurstof ja. ontneemt. En er wordt gezegd, dat doet hij niet in de wasstraat. Doet hij dat ook niet in de wasstraat na vijf jaar? Het, nou, nee. Ja, da, da, dan, dan, ik, dan, dan denk je nou even te min over dit merk. Ik daar had ooit een, uh, uh, een uh, auto van Zuid-Duitse makelij... ...met een lange achteruit. En was in de wasstraat en daar ging hij uh, spontaan open. Er zat namelijk een soort rubber lipspoiler aan. En daar komt zo'n borstel onder. Daar ging in de wasstraat ging ja. mijn hele achteruit van anderhalve meter open. En dan wordt je hele auto gechampoerald... Met de bestuurder erin. Ah, ja, dat is echt heel handig. Ja, dat, een van krulletjes achter je nek. Hè? Ja, hey, tot wel. slot. Um, uh, het internationale clubgebeuren. Daar moeten we het ook even heel over hebben. Heel even over hebben. Want het valt mij altijd op, als je bij auto-importeurs komt... En daar kom ik nog wel eens, want dat is mijn meetje. Ik dacht eigenlijk een beetje dat je van Raiuna naar Bunga Boonga ging. Maar ook in Egeren. E gang. Wat heeft Boonga Boonga hier mee te maken? Dat is ook een soort club, maar dan voor Italianen. Uh, je had iets uh, uh, over... Uh, je komt bij importeurs voor het clubgevoel. Kom. Nou... De, de visie daar van een importeur op de autoclubs, over de klassieke clubs... dat is altijd een beetje van, ja, weet je, het hoort erbij. Maar het is voor ons niet interessant. Hm. Het is natuurlijk wel, importeur is gebaat bij nieuwe auto's. Ja. He, dus die clubs allemaal, daar vinden ze allemaal nou ja, vooruit. Maar het zijn wel ambassadeurs voor je merk en dit en dat. Ja. Nou zag ik dat jouw merk, uh, Bastiaan, heeft uh, inmiddels... Uh, Opel. <laughs> Opel. En dat zijn Duitse merk waar je net over had misschien, Porsche, hè? Mm -hmm. heeft inmiddels, zag ik eventjes over de wereld, 640 clubs. Met een paar modelletjes maar ja. eigenlijk, hè. We hebben allemaal ruzie, hè. He, waarvan, ja, ze hebben allemaal ruzie. Yeah. Waarvan er nu zes in, in, uh, in Nederland zijn. En in dat kader zag ik nu ook weer... dat er in, bij Mercedes ook een enorm club uh, gebeuren. Hmm. Dat daar nu ook weer de SLK-club is opgericht. Ja. En zo. Dus het, het, dit wordt, uh, als je alleen al de aantallen hebt... en dan zwijg ik verder... Het, dit wordt een, een macht... Dit wordt een macht in Nederland binnen het autogebeuren. Als je al die treus van elkaar opstelt, dan heb je tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen die in klassiekers rijden. Die, die, die, de eerste merk wat daar serieus werk van maakt en zegt... kom naar de officiële dealer toe, kom maar met 30% kort en ja. dit en dat. Ja, die is kopen, daar wordt te weinig aan gedaan. Ja, weet je, ik kan lachen doen, maar je hebt het helemaal gelijk. Ja, weet ja, je natuurlijk. hoeveel auto's van 25 jaar en ouder er zijn in Nederland? Nee, in absoluut 245.000. Ja, en op. dat is 25 jaar. Juist, en dan, nou zijn dan gaan we er nog niet de jaar. jaar. Ja, nee, precies, het zijn er nog veel meer. We gaan dus even kijken op, naar... En verenigt u. Maar over, over uh, regeltjes die er zijn. Want he, dat is een prachtig mooi bruggetje naar uh, wat we kunnen gaan bespreken. Over datgene wat de staatssecretaris Wekes van Financiën ook deze week bekend heeft gemaakt. Zuinige diesels komen op 0%. Er is nogal wat gebeurd in het Haagse deze is, week. Er is er nog ja. één trouwens. Hè? Of die, die, die, die, er is er geen eigenlijk zo'n zuinige Ik diesel. dacht dat het een, een Peugeot, dacht ik toch? Nou, een hybride? Bij mij is er nog geen. Oké. Okay, maar, dan... maar, maar, maar de Volvo V60 plug-in hybrid... Ja, dat is hem. Die gaat hem ook krijgen. Nee. Die komt Nee, nog. dat is hem. Je hebt gelijk. Dus, maar het was wel grappig, want het is met terugwerkende kracht... heeft hij het tot 1 januari 2018 deze regel ingesteld. Maar er is gewoon geen deze auto die grote. erin plaatst. Nee, dat is op zich wel handig. Maakt niet uit. Veel gebeurt deze week, want er zijn nogal wat dingen... die uh, in, uit, in de nieuwe begroting die twee dagen geleden, uit de grond, of vier dagen geleden uit de grond is... die zitten in het pakket. Uh, uh, Harald Bresser, we zijn al even van de Rijnvereniging... Laten we even op een rij zetten. Wat er is besloten: het btw-tarief gaat in oktober 2% omhoog. Dat geldt dus ook naar 21% voor benzine en diesel. Worden nog duurder. Ja. Uw reactie. Graag. Ja. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Maar ja, dat hebben we allemaal last van. Hè? Want ja. auto's worden ook duurder. He? Alles wordt duurder. Uh, ja, het, het, het vervelend. Maar ja, we, we zitten hier in een crisis. En uh, ik zag de kop van de telegraaf op uh, donderdagochtend. Volgens mij, iedereen betaalt mee. Ja. Iedereen betaalt mee. Ja. Als je iets in het hogere btw-tarief koopt, sowieso. Nou, komt, ja. Ja. ja Maar vinden jullie even heel algemeen, toen je die, die, die kabinetsplannen zoals ze er nu liggen zag, van zo, daar zijn we goed tussendoor gekomen? Of? Ja, we zijn er goed tussendoor gekomen. Waarom? Wat had je, GroenLinks, wat had, je, GroenLinks waarom? had een plan liggen om 500 miljoen extra BPM te gaan heffen met ingang van 1 januari 2013. Mm -hmm. Aha. 500 miljoen. Ja. Dat betekent dus gewoon een drastische herziening van de grenswaarden... en de CO2-uitstoot ten aanzien van de, van, de, van de bijtelling en dat soort zaken. En dat was natuurlijk echt draconisch geweest. Ik wil niet zeggen dat is dat is bespaard gebleven. Wat er natuurlijk wel gebeurd is... is die 500 kilometer privégebruik dan niet bijtellen... Vertel eens even, want, want ja, hoe de, zit, bij, zit dat? De, de, de vereniging Auto van de Zaken roept de kwetsbaarste groep, de zakelijke rijders, zijn nu nog meer een melkkoe van de overheid. Ja, daar, heeft die, daar hebben ze gedeeltelijk gelijk in. Die groep mensen die een beschikking hebben, waarbij ze met minder dan 500 kilometer per jaar privégebruik van hun leaseauto 0% hoeven bij te tellen. Dat is natuurlijk heel Als je bijhoudt dan dat doet. dat kunnen. En we weten, er zijn mensen die dat doen, maar er zijn in die groep ook mensen die dat niet doen die dubbele agendas bijhouden ja, en die, die uh, dubbele administraties voeren. Ja, en dat is natuurlijk een heel fraudegevoelig instrument. Ja. Deze maatregel is, uh, zou wat ons betreft uitgewerkt moeten worden... in een gestaffelde bijstelling. Dus uh, je betaalt eigenlijk naar in een aantal groepen... Uh, van 0 tot 250 kilometer, van 250 tot 500 en verder... betaal je uh, bijtelling. Maar, maar dat maar is, toch het is natuurlijk veel te ingewikkeld? Joh. Ja, beter maar weet je, dat moet je helemaal, helemaal afschuren. Ja. ja, maar ja. dat levert geen geld op. Nee, maar ik bedoel die hele, die, dat je inderdaad nu zegt van. Nou, weet je, die 500 kilometer is eigenlijk op nee, onzin. Dat, nee, dat, dat zeggen wij dus ook. Die 500 ja. kilometer is onzin. Uh, ja, heel vervelend voor die 200.000 mensen die dat op dit moment uh, meemaken en die dat, die dat, die dat doen. Uh, maar je zou, dit zou, wat ons betreft, een opmaat kunnen zijn voor het betalen naar gebruik van je auto. In plaats van betalen voor het bezit ja, voor van het je bezit. auto. Precies. Maar er komt er dus feitelijk op neer, dit 500 kilometer verhaal? Dat als je een auto van de zaak hebt, ben je per definitie de zaak. Ja. Per definitie bijtelling. Dus dan ja. heb je nog veel meer reden om te gaan zoeken naar uh, bijtellingsvriendelijke auto's. Ja. ja. Dus, dus er komt het een groep doen. van 200.000 mensen bij ja. die daar nu uh, in maar de, de, maar, de maar dat is natuurlijk wat we al de afgelopen jaren zien. Met die hele uh, ja. aanpassing van al die grenswaardes en die bijtellingen. Dat we dachten in eerste instantie van nou, die auto's die zijn er helemaal niet. En kijk eens wat een, wat een veelheid aan, aan, aan merken 20 en 14% auto's levert. Ja. Ja. Ja. Wat is er nog meer niet doorgegaan waarvan je, waarvoor je bang was? Nou, de, de, de meest bang waren we toch wel voor die BPM-aanpassing. Mm -hmm. De andere optie die ons, die ons raakt... is de, de, de onbelaste reiskostenvergoeding. De 19 ik, cent per kilometer. Dat gaat met name werkgevers geld kosten. Ja. Want uh, die zitten gewoon vast in CAO's en arbeidsovereenkomsten. Dus werkgevers moeten meer gaan betalen uh, aan hun werknemers... als ze kilometers maken om die 19 cent weer Precies. te gaan. Als ze geen auto van de zaak hebben... kunnen ze hun kilometers, kilometers declareren. Dat was ja. belastingvrij tot 19 90 cent. cent. Exact. En nu? Niets. Niets meer. Nul. Niks meer. Nul. Ja. Dus, dus de, en, en, maar die werknemer zegt van ja, dan rijk niet meer, of je moet toch gaan betalen. Ja, dus die, werknemer, die nou, werkgever de... gaat waarschijnlijk betalen. Wat de raad zegt, dat ligt vast waarschijnlijk in contracten en dan wordt er gewoon betaald. Ja, de volle map heb Maar dus, die, doet de werkgever. Het is ook wel weer zo dat door deze twee maatregelen de accountants zoveel minder werk hebben. Dat het eigenlijk toch wel weer goedkoper wordt voor jou als eindgebruiker. Maar nee, daar zit wel die wat in. Je ja. kan anderhalf uur uh, nee, sneller het dat zijn, ding invullen. En het zijn natuurlijk ook eigenlijk allemaal weer groene maatregelen. Hè. Met mevrouw GroenLinks, die zegt net eh, blij dat ze, dat ze niet die BBM doorgevoerd heeft. Maar dit zijn wel dingen die ervoor gaan zorgen dat we anders ouder gaan rijden. Toch, en, en dat zei je net Harald, vind ik een hele goeie, wordt er nog steeds niet gekeken naar bezit of niet naar gebruik van auto's, nee. maar naar bezit. Dit was ja. toch een ideale stap geweest om dat eens te doen? Ja, ik denk dat dat nog een stap te Hebben ver was. Hebben jullie nog gelobbyd? Ja, wij, wij lobbyen daar altijd over, maar dit is nog een stap te ver. De VVD is nog steeds in deze coalitie hm. en die zijn... Zeer tegen. Jullie waarom hebben Charlie Apple wel eens... Ja, Charlie Apple begint gelijk tegen? te praten over kastjes en privacy. En, en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. en, uh, we zijn al zo duur en we worden al zo gemolken. Ja. Uh, ja, dat is onbespreekbaar op dit moment nee, bij de, kan, de VVD. Je kan uiteindelijk daardoor echt heel duidelijk zeggen... ik nou, kies bewust voor het gebruik van een auto. Het is ook en met een mobiele de video, telefoon. Is het, ja, het is precies weet. hetzelfde als met een mobiele telefoon. Ja, ja, ja. Dus, waarom, en die VVD wil niet om. Waarom is dat eigenlijk? Is dat Zij omdat ze het, daar... het kastjes en privacy? Nee toch alleen maar? Ze hebben daar volgens mij een electoraal uh, voordeel bij gehad. Met het feit dat Charlie Apto dat riep. Mm -hmm. En uh, dat uh, gaat hij niet zomaar opgeven. Jullie kennen hem. Wij kennen ja. hem, ja. Ja. Ja. ja. Hij heeft zelfs al twee tros Autoshow-bekers Kijk eens. Nou, dat kan ja. ik niet zeggen. Nee, nee, maar je hebt er straks één. Dus een uh... ja, ja, <laughs> nee, ja, Het is overigens wel, die Wekers, die zegt in zijn, in zijn autobrief dat hij dus... En dat vind ik toch, dat is wel een beetje chapeau voor jullie. Want daar hebben jullie voor gestreden, volgens mij. Ik wil techniek neutraal stimuleren. Ja. Ja. Hè, want wij weten nog, Bastiaan, uh, dat er alleen een Toyota Prius werd gestimuleerd. Ja, is ja. natuurlijk volstrekt ja, de waanzin. Daar staat Behalve dus... als je bij Toyota werkte, dan vond je dat een hele goede maatregel. Of je hebt een museum. Wat, of, of je hebt een museum met mooie zou over, ook kunnen. Ja. Of een pand aan de A2. Maar goed, ja, nou, nee, ik maar maak je schat tegen iemand. Want, dat begrijpt niemand, want meneer Lauwman, Dat nee, moeten we even uitleggen. Want we leggen veel te weinig uit. Oh. Want Lauwman heeft een prachtig auto-museum in Den Haag tegenwoordig. En, en, Lauwman en Lauwman is ook, ook de importeur van Toyota. En die heeft heel veel geld verdiend bij. Enzovoort, oh. enzovoort. Volgens mij staan er binnenkort heel veel lexussen in dat pand aan de A2 bij Maarsen. Of oh, dat kan ook. Nog even terug wat. Af. Gaat de rijvereniging iets doen in het kader van die nieuwe plannen? Want we hebben ook gezien, hè, dat het is een, eigenlijk is dit een framework... wat hier neergelegd is. Er moet nog een hele hoop ruzie worden gemaakt. Want ja. Nu is iedereen, zoals een collega gisteren van mij zei... we zitten in een Haagse lente, maar het wordt vanzelf weer herfst. Uh, het mooiste is, het wordt ook vanzelf 12 september. Wat doen jullie in de tussentijd om uh, uh, invloed te houden... op het hele politieke proces? Nou, Welke punten ga je eruit proberen te slepen? Wij pakken uh, die straffeling van die bijtelling zeker op... in het kader van, uh, de, de, het, gebruiken van de, het betalen naar gebruik... Mm -hmm. uh, we, gaan verder. Ja, we, zitten, we zitten dagelijks in Den Haag. Dus we, zitten gewoon, we ja, maar houden onszelf. Het wat dat zijn goed de in de die je moet gaan halen. Je zit natuurlijk met vijf partijen die zaken doen. Vanaf 12 september worden het Wij anders. willen heel graag dat dat betalen naar gebruiker komt. Hm. Ja. Dat, is voor, dat, dat zijn we al jaren voor aan het pleiten. Dat hebben we nu eventjes in de ijskast gezet. En dat kan er nu weer uit. Zeker in de opmaat naar de verkiezingen ja. kan dat eruit. Want er zijn een heleboel partijen die ervoor zijn. Oké, okay, we krijgen dus weer tolpoortjes. We krijgen kastjes nee, in de auto. Nee, we gaan het allemaal niet meer zo mooi doen? doen. Daar moeten we nog eens even goed over nadenken. Maar het moet wat. Het ah, moet veel simpeler. Je moet er wel met een goed plan komen, natuurlijk. We zijn vier dagen onderweg, eh, Bas. <laughs> ja, Ik zeg het nu maar eventjes. Kastje in de auto? Ja. De Duitsers doen dit toch altijd al? Ja, en, als je niks te verbergen Franse hebt, dan reem, is zo'n kastje perfect. helemaal niet erg. Ja. Het, we hebben ook allemaal een mobiele telefoon in onze zak... die ook continu zegt waar we zijn. En dan zeggen ze, ja, ja die kan je uitzetten. Ja. Mm -hmm. En dat is waar. Ja. En dat kastje zou je niet uit moeten kunnen zetten... want je ja. moet kunnen, dat, dat regisseert jouw kilometers en daar moet je voor betalen. Ja. Dus dan moet je een groene mand aan hebben naast die... En die Capri. En die Capri. Want Daar dan is... kan je naar je illegale vriendin toe. Dat is leuk. Nee, dat valt ook niet op. Dat je Heel met een, een erg schroene... ja, ja. Maar ja. Dat, is, dat is wel een beetje het ja, verhaal. Dat is een belangrijk punt wat jullie gaan maken. Ja. Uh, is dat het enige? Want Je zegt nu, dat hebben we tijdelijk geparkeerd... en we weten nog niet wat de oplossing is. Maar dat begrijp ik nog niet, Harald. Waarom is er niet in die tussentijd... we discussiëren al een hele tijd hierover... nooit een consortium geweest waar de RAI in zit... de BOVAG in zit, de in zitten. die samen zeggen, wij leveren... een pandklare oplossing voor dit probleem. We gaan niet over bezit, maar over de gebruik praten. Overheid, zo werkt het met de sticker van de rijder op. Dat was het. Dat was er. Dat was Dat plan nauwe, andere van ja. mobiliteit, dat was er. Die coalitie was er. En toen op een gegeven moment de VVD uh, in, aan, in de coalitie kwam en dat uh, nou ja, afschoten, eigenlijk min of meer, hebben wij gezegd van oké, okay, eventjes uh, rustig, maar het is wel doorgegaan. We mm. zijn wel doorgegaan en er ligt een de, nou, mijn plan is niet helemaal waar, maar de, de, de ideeën daarover zijn gewoon uh, levend. En daar gaan we ja. volop mee verder. Samen nog steeds met de BOVAG? Samen met de BOVAG, samen met een heleboel andere partijen. VNA, noem ze maar op. Ja, mooi. Ik, ik kom toch nog even terug met die kastjes. Dat is briljant in Frankrijk, jongen. En dat is alleen even uitvogelen. Hoe hard kun je nou rijden? Dat die slagboom op tijd open gaat. Dat is zo'n kastje. Gaat <lacht> die ja, ja, Dat is waar. Ik sprak trouwens laatst iemand. Die was met een hele snelle BMW. Had hij maar vier kilometer te hard gereden, Bas. Wat was dat ook alweer, dat verhaal? Ja, dat was iemand die had eigen lintje moeten krijgen daarvoor gisteren. Maar dat is niet gebeurd. Nee, het ging over mezelf. Ik kreeg een bekeuring op de A27, waar ik 129 gereden heb. Terwijl 120 mag. En ik kreeg dus na meetcorrectie een boete voor 125 euro... Euro. Met een, met een BMW M5 ik? van 570 pk En daarom verdien ik een linkje. Nou Bas, laat ik je daar één ding op zeggen. Ja? Met een M5 rij je of binnen de limiet, mm -hmm. of je rijdt 220. Oh God. Ja, alles daartussen ja, is een ander woord voor mietje. Ja, dat is een beetje waar. Dus dat is jammer. En vandaar dat we je ook deze week in een Fiat Panda hebben gezet. Nou, laten we dat dan maar doen. Remake van de beroemde Panda waar iedereen je mee zou uitlacht. Nee, jij zou iedereen uitlachen met die Fiat Panda. Het, hè? Dit is de tweede remake. Hij lijkt een beetje op zijn voorganger. En het motortje is het leukste detail. Uh, een twin-air motor, een bijna 900cc turbomotortje. Twee cilinders. twee cilinders die 85 pk levert. De nieuwe Fiat Panda, en die lijkt erg, hoor, op de oude Fiat Panda. De neus is met name wat anders, maar er is weer een marketingprofessor geweest in Italië. Die heeft bedacht, hoe ga ik mijn salaris voor 2013 ook goed maken in deze crisistijd? Door de volgende strofe. We pakken even de brochure erbij. De vernieuwde vormgeving is gebaseerd op de effectiviteit van een vierkant... en de oneindige mogelijkheden van een cirkel. Oké, okay, er zit dus geen hoek aan. Uh, alles, alle hoeken zijn afgerond. Dat is een beetje het verhaal. Dit is een twin air 2 twee-cilinder-turbo, watergekoeld motortje van net geen 900 cc. En dat blokje komen we ook tegen in de Fiat 500, met wie de Panda zijn vloerplaat deelt. Of eigenlijk is het andersom. En dat motortje, dames en heren, auto is prima. Hartstikke leuk met al zijn oneindige gebruik van de cirkelmogelijkheden. Maar dat blokje is fantastisch. Hoor dat geluid. Oh, lekker, hè? Het is een soort eend op steroïde. Wat je vroeger had bij de eend. Die roffel van die twee cilinder, die twee cilinder boxer Dat doet deze ook. Het is geen boxer. Het is geen luchtgekoelde motor. Hij heeft meer cc's, jazeker. Bijna 250 dan de eend. En daar levert hij hele goede prestaties mee. Want een 1 haalde er 29 pk uit. Bij Fiat pakken ze 85 pk. Dat komt omdat er een heel klein turbootje op zit. En dat doet perfect zijn werk. Dit is nou echt zo'n zuinigheidswondertje. Een motortje, een klein motortje met een lage uitstoot... valt ook in een leuke fiscale bijtenniscategorie. En het aardige is, hij rijdt ook nog bijna 180. En het verbruik is laag. Wij doen met onze zware lode journalistenvoeten zo ongeveer 6 kilometer op de 100. Nou, dan kunt u snel rekenen, want dat is ongeveer 1 op 18. Als je nou een beetje rustig rijdt, dan kan je hem zeker op de 1 op 20 krijgen. Dat moet geen enkel probleem zijn. En dan is het een leuk ruimtewonder wat weinig verbruikt. 14% bijtelling kent als u hem zakelijk gaat rijden. En het rijdt gewoon lekker. De stoelen zijn hier fantastisch. Dat is het enige minpunt. Die zijn gemaakt van bodem van karton van de oude pizza dozen. Maar verder is het heel goed uit te houden in dit ruimtewondertje. Groot voordeel ten opzichte van de Y en de 500 is dat die veel minder kost. Want deze Panda is er op dit moment in de 85 pk versie, het actiemodel, vanaf 8990 euro. Het 65 pk model, dus 20 pk minder, kost meer. Nou, ik zal u niet vermoeien met Newtonmeters, want die kan je op twee handen tellen. En inderdaad, de prestaties zijn niet fantastisch. Het is geen raceauto, maar het is gewoon een lekker rijend, goed sturend, weinig benzineverbruikend. en vooral fantastisch klinkend bakkie. Tot zover panda. Ja. Tot zover ook bijna deze uitzending. Harald Bres van de Ruijvereniging, hartelijk dank. En heel veel succes ja. in de aanloop naar 12 september om te blijven lobbyen. Carlo, Dankjewel. jij hebt nog een punt? Nou ja, ik hoorde die al 180 rijden met die panda, maar nou. dan rij je ongeveer 1 op 7 met zo'n <laughs> ding. Maar dit is hij, nee, maar even leuk, twitteraars bedankt, Mireille Kooistra, die ons het beste Radio inprogramma programma noemt. Heerlijk, voor onder het strijken zegt zij. Mark Schuring, die vraagt zich af of, of je überhaupt wel een vriendin hebt als je een groene mantra rijdt. Natuurlijk. Heeft die een punt, natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ook Tourhorn is helemaal Blij met de Opels en de Manta's. Mooi, maar. tot volgende week een nieuwe auto show op Radio 1: Tos Auto Show. Straks gaan de collega's van Opium verder. Nu eerst het NOS Journal met Mark Visser. Tot volgende week. Radio 1: Het NOS journaal. Bij station Rotterdam-Blaak is het trein- en metroverkeer stilgelegd vanwege een gaslucht. Ook is het station ontruimd. Vanochtend ging een gasdetectiesysteem af in de Willemspoortunnel. Het voorzorg is daarna de spanning van de bovenleiding gehaald. Brandweer heeft nog geen gaslek gemeten. Er staan geen treinen meer in de tunnel. Reizigers die vanaf Rotterdam Centraal met de trein richting het zuiden willen... die moeten omreizen over Utrecht.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 Westerse waarnemers hebben het over een politiek proces. En de informatieborden op de NS-stations doen het niet. Reizigers worden geïnformeerd via omroepberichten. Vanochtend rond 9 uur deden borden het niet meer door een stroomstoring. Oorzaak is nog onbekend. Het probleem zou volgens de NS binnen een half uur verholpen zijn. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag opium vanmiddag weer vanuit de Amstel-foyer in Carré... met uitzicht op een verregende stad. Groeizaam radio weer dus. Nou, dat komt goed uit, want we hebben een aardige basisopstelling voor u. Straks hoort u hoe uw kind in een succesvolle Nederlandse film terecht kan komen. En hoe vooral niet. Elske Valkenaar is meester in het casten van kinderen. Wat is haar geheim? Dat komt ze vertellen straks. Margriet Doorman, die komt langs. Om over die bijzondere jurk te vertellen. die ze gaat dragen. op haar 30-jarig jubileum volgende maand. Joost Zwageman, die uh, komt uh, niet vertellen. maar hij hangt aan de telefoon. over de tsunami aan beelden. die ons dagelijks overspoelt. Benno Tempel, directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. die is op zoek naar de nieuwe Rembrandt. maar ook op zoek naar geld. want de gemeente Den Haag. Die houdt de hand op de knip. En over die bezuinigingen. ook later nog veel meer. ja, gezellig. maar ook over de lagere BTW. dat is dan weer wel gezellig. En over dokter Anders P. met Sjaak Leuters. 80 seconden latent talent onder de vleugels van Wibi Suriadi in de Virtuele Vitine... laat Ursul de Geer ons in zijn kast kijken. Dit is een rommelkastje. Er staan een prijs van een golf. Er staan oude, mooie oude antieke glaasjes in. Er staan kaarsjes en een grote rotzooi. Geen geweer meer. Nee. Klassieke muziek, klassieke cd's besproken door Roland Kieft. En er is live muziek van Minus The Tiger. MUZIEK veel langere nummers. Uiteraard. Wilt u reageren opium.nl of Twitter naar hekje Opium Radio of hekje Hans Opium? We gaan even naar de sport. Want Theo Plasjaart zit bij het EK Judo in Gliabinsk te kijken. Is het een mooie wedstrijd? Chaljabinsk, inderdaad, twee uur rijden van Siberië. Het, is, het gaat nog wel om oh. het EK. En uh, de laatste dag vandaag met drie Nederlanders nog in de race. We zagen net maar in de Verkerk. klasse tot 78 kilo. In de halve finale. Zij moesten het opnemen tegen de regerend wereld- en Europees kampioenen uit Frankrijk. Dat ging helemaal mis. Kansloos. Dus Verkerk niet in de finale. Maar ze mag nog wel direct voor het brons uitkomen. En dat geldt ook voor Carola Uilenhoed. Zwaar gewicht. Zelfs zo, denk ik, 140 kilo, zei Judo er tegen de... De Poolse Sapkowska, ik denk 150 kilo. Dus je kunt je iets voorstellen hoe dat er heeft uitgezien. Maar uh, verkerkt, Uilenhoed bleef op de been zowaar tegen die sterke Poolse. En de beloning is dat zij direct nog een keer mag judoen. Met als inzet een bronzen medaille. En voor zwaargewicht, Luc voorbij, zit het toernooi erop. Hij werd net kansloos uitgeschakeld door een man uit Georgië. En dan is er nog goed gewicht voor, goed bericht voor lichtgewicht. Ente, want volgens de berekeningen van de JBN, de Judebond Nederland... voldoet zij toch aan de eisen van IOC en NOC-NSF. En wordt ze voorgedragen voor uitzending naar de Olympische Spelen. En dat zou de Olympische ploeg voor Nederland brengen op negen judoka's. En dat is een mooi getal. Negen is een mooi getal, zeker. Ja, ja, ja. ja. Goed, als je meer uh, lichte berichten of zwaardere berichten... over licht en zwaar gewicht hebt... Uh, meld Doord. ze vooral, uh, Theo Paschaert, daar in uh, Chelyabinsk. Ergens in de buurt van Siberië, maar dan nog een eindje rijden. Het wandelgangenakkoord van de zogenaamde Uruskan-coalitie... pakt goed uit voor de kaartverkoop van de kunst- en cultuursector. Want het 19% btw-tarief op uitvoerende kunsten... gaat weer terug naar, waar het hoorde, de oude 6%. Aan de telefoon Erik van Eerdenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Erik, je bent de directeur van het Lowlands Festival. Fel strijder vanaf het eerste uur tegen die verhoging van het btw-tarief. Dus hier spreek ik met een tevreden mens. Nou ja, ik... ik... Ik, ben, uh, ik was aangenaam verrast. Ja, dat viel eigenlijk toch uh, ja, zomaar uit de lucht. Ja. Uh, ik had het niet verwacht. Nee. En dan is het, is het ineens zover. Gaat waarschijnlijk in, vanaf 1 augustus. Nou is uh, Lowlands is natuurlijk na die tijd. Hè? Ja. ja de, wat is het? 15, 16, 17 augustus dit jaar? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar, maar al die mensen die hebben natuurlijk ook een kaartje gekocht met, met 19 uh, Die 13 ja. verschil, betaal jij die terug? Vroeg ik nou, hem af. Dat, daar zijn we wel even naar aan het kijken of dat... Ja. Het is opgedragen. Want we waren in februari al uitverkocht. Uh, maar uh, nou ja, afhankelijk van uh, wat de Belastingdienst daarover zegt, uh -huh. het, is, het is inderdaad geld. Uh, wat, we hebben die 20 euro uh, BTW, 15% op, op ons kaartje, die yeah. 20 euro. Die hebben we yeah. gewoon integraal doorberekend aan, aan de kaartkopers. En het lijkt me eerlijk om die dan terug te geven. Ja. ja, want op 55.000 bezoekers is dat toch gauw uh, meer dan een miljoen honderdduizend uh, ja, euro. Miljoen, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus we kunnen iets leuks tegemoet zien tegen die tijd. Ja, hoe, hoe ik dat moet gaan doen, dat, dat weet ik toch niet. Maar ja, consumptiebon of zo. Op. Ja, ja, ja <laughs> of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Dat, die, die speel moet je denken. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wie heeft nou het uh, meest te lijden gehad onder die 19% regeling? Heb je een merkje, bedoel, jullie zijn gauw uitverkocht, maar merk je van andere theaters en dergelijke dat ze, dat ze er echt uh, last van hadden? Nou ja, wat je... Wat je uh, kijk, ik, ik, ik heb niet zo heel veel met de theaterwereld te maken. Nee, maar wat ik daar zo. hoor de is dat, dat, uh, ja. dat er een enorme vraaguitval is geweest. Mm -hmm. uh, en dat was van tevoren ook eigenlijk voorspeld. Hè, dat het een, een maatregel was die, uh, ja, die, die, die gewoon eigenlijk meer zou kosten dan dat hij op zou leveren. Ja. Um, uh, nou, wat je ziet bij kunstenaars is dat, uh, dat er uh, minder verkocht wordt. Uh, daar heb ik wel echt signalen van... Uh, en uiteindelijk, ja, als je je huur en, en, en, je, en je boodschappen moet betalen, uh, ja, je hebt uiteindelijk uh, gewoon minder geld over ja. om de cultuur te gaan. Ja. Dus dat dat dat is, daar zullen toch hoe dan ook klappen vallen. Ja, daar je en, al. Het, het, en wat je ja. wat je hoort uit de popsector is dat uh, bijvoorbeeld de consumptie. Uh, ...tijdens de avond zelf terug, terugvalt. Ja, dus ja. dus uh, mensen ja, moeten Minder toch op, op, op geld letten. Ja, ja. Ja. Uh, je zei het een beetje, het, is, het, is, het kwam toch een beetje uit de lucht vallen. Het was niet echt aangekondigd, het was een mooie meevaller. Vind je dat uh, er meer publiciteit aangegeven zou moeten worden? Dat mensen ineens zich weer bewust zijn van het feit dat die kaartjes misschien wel weer wat betaalbaarder zijn geworden? Nou, ik, wat je, je ziet nu wel dat er heel veel publiciteit uh, is... Hmm. Uh, en, en ik denk ook hè, bijvoorbeeld, ik, ik las net dat Mysteryland Land, dat, uh, een festival wat een week nalangs is, uh, die gaat deze week in de verkopen, die hebben ja, nu al. De dus, kaartjes zijn goedkoper. Mm -hmm. uh, ja, dus Het zal wel doorsijpelen denk ik hoor. naar, naar, uh, naar het publiek, dat, dat de kaarten weer goedkoper worden. Ja, maar dat moet iedereen voor zich doen. Je vindt niet dat er een soort uh, door de cultuursector een ge soort gezamenlijke actie of weet ik veel, reclamecampagne of iets dergelijks. zou het toch mooi zijn? Ja, nou ik. Ik, ik, ik geloof dat, nou ja, ik, ik misschien moeten ze dat doen. Uh, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Uh, ik, ik denk dat we ons publiek in ieder geval wat aan, aan onze kant gewoon heel goed beter te bereiken. En ik denk dat het echt wel doorstrijpelt dat die kaarten weer goedkoper uh, zullen worden. Mm -hmm. uh, en je hoort toch ook wel, uh, ik las in de krant, dat, dat, dat bepaalde uh, theaters zeggen van... nou ja, die verhoging moet ik aanhouden. Uh, omdat ik op andere manieren ook ja, ja, ja, ja, uh, uh, ja. kortingen krijg op de subsidies. En gemeentelijke subsidies, ja, overheidssubsidies. Ja, gemeentelijke uh, subsidies en... hebben we het straks nog over. Nee, ik snap, ik snap het punt wel, inderdaad. Uh, even tot slot, want vorig jaar was je vrij... je was, je was heel boos uh, en je zei tegen... Uh, ook over halbe uh, Zeilstra die eigenlijk wilde komen van... nou, je bent niet welkom, kom maar niet. Is dat nu ook teruggedraaid of is hij nog steeds niet welkom? Nou, kijk, dat is allemaal een beetje, een beetje overtrokken in, in, in de media terechtgekomen. Maar ik heb de man niet zo heel veel te zeggen, nee. Kijk, hmm. het, het, het blijft natuurlijk gewoon toch een feit... dat, dat, dat, dat uh, er een enorme korting is op de cultuur. Dat uh, die veel hoger is dan de andere uh, uh, uh, kortingen... die gegeven worden door de overheid... Yeah. Dus ik, ik, ik, ik, het is niet, nog steeds niet mijn vriend. Nee, nee, nee het blijven buitenproportionele bezuinigingen, hoor ik je zeggen. Ja, en, en dat, dat deze maatregel nu teruggetrokken is... dat hebben we ook niet aan Halve Zeilstaat te danken. Dat hebben we aan D66, GroenLinks en de ChristenUnie te danken. Ja. De CDA en VVD die hebben daar toch wel een hele rare rol in gespeeld. Eerst je oren laten hangen naar de PVV... Mm -hmm. En dan vervolgens uh, uh, moesten ze gecorrigeerd worden door de drie voornoemde partijen. Ja, dus ja, ja, ja ik, ik, ik, dat, dat, dat, dat zei het bij mij in mijn hoofd in ieder geval wel even door. Ja, dat, dat ben je niet dat eens. Dat bij het CDA en VVD die nee. cultuur toch niet zo heel erg veilig is. Goed, dat hebben we genoteerd. Dankjewel Erik, ik wens je nu alvast, het is nog ver weg, maar een heel mooi festival dit jaar. Dankjewel. Lowlands 17, 18 en 19 augustus en stijf uitverkocht. Dit was de week waarin een beveiliger in Nijmegen een kunstwerk weggooide. De Donkere Kamer van Damokles werd uitgekozen voor Nederland Leest in november. Uh, allerlei lintjes werden uitgedeeld. Onder andere aan Karitefse, Kortbakker en uh, Frank Groothoff. Het is ook de week waarin de commissies voor de kunsten in Rotterdam en Den Haag... met hun lang verwachte rapporten en adviezen kwamen. Welke theaters, orkesten, toneelgezelschappen en andere culturele instellingen... kunnen vanaf volgend jaar nog op gemeentelijke subsidie rekenen? en Welke niet? Nou, het viel vies tegen. Beide steden bezuinigen 14 miljoen op de kunsten. In Rotterdam raken 19 instellingen al hun subsidie kwijt. Melanie Post die is voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur... de commissie dus die die adviezen geeft. Volgens haar viel een groot deel van de ingestuurde plannen... inhoudelijk zo tegen dat ze dacht... Wat is hier gebeurd? Uh, hele vage plannen, uh, geen, programma, geen ideeën voor programma's... Dat was soms zelfs schokkend om te zien voor de Raad. Andere plannen waren weer te optimistisch. Sommige instellingen rekenden zich onterecht rijk aan sponsorgelden bijvoorbeeld. Kijk, we kennen de, de, de, in die zin de markt van Rotterdam ook redelijk goed... en, en, en weten dat iedereen nu op die sponsormarkt duikt dan is het gewoon niet reëel om te denken dat je daar echt uh, enorme bedragen nog uit kan halen. Maar uh, hoe kwamen die instanties aan die bedragen dan? Natte vingerwerk? Dat is, uh, ja, dat, is, dat mag je natte vingerwerk, uh, als natte vingerwerk beschouwen. Ja. In Den Haag stond dezelfde adviescommissie onder leiding van CDA-corrivé Ernst Hiers-Balin. Ook daar denken veel clubs meer sponsorgeld binnen te kunnen halen dan mogelijk is. Dan. Denken ze met een plotselinge stijging van uh, aantallen uh, bezoekers of van sponsoren het volume te kunnen vergroten. En dan zeggen wij, wees wel realistisch. Reken je niet rijk met dingen waarvan we uit ervaring weten dat die toch niet gebeuren. Van alle instellingen krijgt het onafhankelijk toneel het OT in Rotterdam het het zwaarst te verduren. Als het aan de commissie ligt, krijgt het OT helemaal geen subsidie meer. Ze is genadeloos in haar beoordeling van de plannen van het OT. Die hebben geen visie, geen vuur en geen richting. Onzin, zegt Corrie Prinsen van het Onafhankelijk Toneel. Wij vinden het uh, hier en daar zelfs beledigend. Er wordt voortdurend over ons gezelschap gesproken in de verleden tijd. Dat we in de verleden tijd mooie dingen hebben gemaakt. Dat we in de uh, verleden tijd betekenis hebben gehad voor het toneelbestel, met name in Rotterdam. Tja, misschien klopt het wel niet, maar op basis van de ingediende plannen kon de adviescommissie echt niet anders, zegt commissievoorzitter Post. Nee. Die, die, die doorontwikkeling, die vernieuwing, die impuls en het elan... ...strak dus totaal niet uit het plan. En dat, is, dat was voor de Raad ook wel pijnlijk om te zien. Je hoopt zo ontzettend dat je, dat je een plan voor ogen krijgt waaruit blijkt dat er een, een, een, een grote een, een en sterke toekomst voor die instelling ligt. En, en die is er dan niet. De kans op subsidiegeld is dus klein. Maar heeft het OT wellicht andere inkomstenbronnen in gedachten? Nou, nee, uh, nog niet. We zijn uh, gestart met donaties en schenkingen. En ik mag daar helemaal niet over mopperen. We hebben ook een deel van ons publiek uh, gebeld. En uh, dat zijn uh, over het algemeen heel erg leuke, interessante en hartverwarmende telefoongesprekken. Oh. Oh, dat is mooi. Allang mee bezig? Uh, wij zijn daar uh, afgelopen weken mee begonnen. Ja, in het voorjaar 2012 is dat dus voor het cultuurplan te laat. In Den Haag is de kans groot dat theater De Regentes geen geld meer krijgt. Het doet veel aan wereldmuziek, maar dat doet concurrent Corso ook. Twee is gewoon te veel. Hadden ze maar moeten samenwerken, oordeelt de commissie. Wim van Stam van De Regentes reageert. Dat wordt ons kwalijk genomen en dat vind ik wel vreemd. Ik ga niet zeggen over collega's dat uh, dat, uh, dat past mij niet. En ik moet zeggen, ik, ik feliciteer Corso met zijn uh, succes. Maar voor overleg heb je twee partners nodig. Dus... Ja, misschien heeft de regentest wel zijn best gedaan, maar het is gewoon niet goed genoeg. Hier is Paulien van de Haagse Commissie. Nee, ik begrijp dat dat voor de leiding van regentest een moeilijke boodschap was. Maar het gaat om een beoordelen van de toegevoegde waarde van elk van die podia. En het zijn er een heleboel in Den Haag... En ja, daar moest een keuze in worden gemaakt. De regentes laat het er niet bij zitten en vecht terug. Wie weet, wordt het advies uiteindelijk door de gemeenteraad wel helemaal niet overgenomen. Iedereen die zeg maar, de naam Regentes prettige, warme en goede gevoelens oproept, reageer op onze Facebookpagina, stuur mails en laat horen wat je ervan vindt, alsjeblieft. In Den Haag viel het de adviescommissie op dat een aantal instellingen het te ambitieuze plan had en veel geld wilden. En dat is niet realistisch. Er is gewoon minder geld, zegt Hiers Berlin. Sommige orkesten, theaters en andere clubs maakten geen keuzes. Nou, bijvoorbeeld in het uh, beperken van uh, de kosten voor de organisatie. Bijvoorbeeld in het maken van realistische inschattingen, wat men wel en niet kan doen. En bij de prioriteiten die er worden gesteld. Het Haagse Residentieorkest is een van de clubs die te veel geld vroegen en te ambitieuze plannen hadden. In Zuid-Holland is er ruimte voor één groot orkest. En dat is het Rotterdams Philharmonisch, zegt de Haagse Commissie. Het Residentieorkest moet de kleinere muziekstukken gaan uitvoeren... Pijnlijk, zegt residentiedirecteur Niels Veenhuizen. Nou, dat, dat doet pijn omdat je van een uh, 107 jaar jong, zeg ik dan maar voor heel veel orkesten is dat nog maar heel jong, fantastisch orkest uh, met zo'n historie, een ander orkest wil maken. Je kan niet 1, 2, 3 van een heel groot orkest een klein orkest uh, maken. Dat is, dat, dat is heel lastig, laat ik het zo zeggen. Veenhuizen vindt de kritiek op de hoge inschatting van sponsorinkomsten stom. Dat is toch precies wat de Nederlandse overheid wil voor de cultuursector? Minder subsidie, meer eigen inkomsten? En als uiteindelijk instellingen dan die uitdaging aangaan... en je die cultuuromslag eindelijk ook gaat zien... dan wordt er geadviseerd, ja maar zijn jullie helemaal uh, gek? Dat gaat jullie helemaal niet lukken. En dan denk ik, ja, wacht eens even. Nou draaien we het gewoon weer terug. Dit is oud denken. Dat betekent dat instellingen nog steeds volledig afhankelijk blijven van de overheid. Is er naar aanleiding van de adviezen dan helemaal geen goed nieuws te melden? Jawel, Konianse Dans moet juist meer geld krijgen. Het gezelschap wordt gezien als bruggenbouwer tussen culturen... en als aanjager voor dans in Rotterdam. Verder realiseert Melanie Post van de Rotterdamse Commissie... dat de kans groot is dat ze vijanden heeft gemaakt. Die, die, die kans is 100%. Ik bedoel, dat is geen kans meer, maar dat is realiteit... Je veldt hier en daar dus hele harde oordelen over, over mensenwerk. En dat zijn mensen die wij kennen. Als raad zijn wij het hele jaar door... In de stad, we zijn bij die voorstellingen, we zijn bij die tentoonstellingen. En daar moet je dus nu ook over oordelen, over hun werk. En dus dat wordt ons niet in, zal ons niet in dank afgenomen worden. Dat begrijp ik heel goed. Dat is Melanie Post van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Overgezijfde de Kunstraad in Amsterdam. De instellingen die subsidie hebben aangevraagd, deze week meegedeeld wat ze kunnen verwachten. Uh, het later volgt dan het advies aan de gemeente. Dit is opium. Ja, en overigens, dat vroeg ik me al, heeft, heeft, met die asfaltcomplex, uh, Paul Haan, is zit hier aan tafel, heeft, heeft dat ook, uh, krijgt dat subsidie of niet? Uh, nee, bij die we ja, hebben het, het ook nooit, nooit. gewild, juist om no te voorkomen dat het afgepakt wordt. Dus het kan niet afgepakt dan ben je, dan je gewoon dat eigen dat baas he? en dan... Uh, ja, heerlijk. Ja, ja. Goed, is het haar, haar haar, is het de jurk of toch die stem? Wat is de aantrekkingskracht van Margreet Dolman? Dit jaar staat Nederlands Markantste Vrouw 30 jaar op de planken... In uh, mei wordt dat gevierd met een uh, speciale jubileumshow in het De La Mar Theater in Amsterdam. En Dolman zette haar eerste schreden, we nemen u even terug in de geschiedenis, op het uh, amusementsvlak jaren 70. debuteerde op de planken in 82. Is ook bekend van een hele rits tv-programma's zoals uh, Dolman onder Rijken, Dolmans vrolijke vrijdag en Hanen voor de nacht. Aan tafel, Margreet Dolman, kenner bij uitstek, Paul Hanen. Uh, ja, wat is het geheim? Weet je, heb je één idee, wat, wat is het geheim van Margreet Dolman? Is het de stem, is het de jurk of is het het haar? Als je moet kiezen. Het is de combinatie, denk mm. ik. En de, en de spontaniteit. Maar je kunt het beter Margreet Dolman zelf vragen. Ja, Dat is misschien ja. simpeler. Ja, misschien. Dus nou, je... ik vind het, uh, ik vind het wel complimenteus wat u allemaal zegt. Maar, ja. uh, het is vooral dat ik enorm veel plezier heb in uh, het werk. Zowel het interviewen als het uh, presenteren in het theater. En uh, ik heb nu een serie uitzendingen voor OutTV. Elke uh -huh. zondagmorgen ook weer. En, uh, en ik vind, en dat appreciëren de kijkers en de theaterbezoekers ook. Dat ze merken dat ik uh, oprecht ben en goed in mijn vel zit en steeds beter in mijn vel zit. Ja, en en moet u, moet u uw voorbereiding, is die in de loop der jaren veranderd? De concentratie, uh, hoe gaat dat? Nou, het, het, het grappige is, heel veel artiesten die worden in, het loop, in de loop der jaren zenuwachtiger, mm. gespannener. Mm. Heel veel artiesten die durven zelfs niet meer op het toneel als ze uh, de 60 gepasseerd zijn. Die blijven uh -huh. gewoon op de wc zitten met het haakje erop. Ja. Maar uh, bij mij is het precies tegenovergesteld. Ik uh, word steeds ontspannener. Ik voel steeds meer dat, het, uh, ja, dat je op je plek uh, bent eigenlijk. Dat ik op mijn plek ben en dat het publiek ook verwacht dat ik uh, daar kom. Ook hmm, waar ja. ik ben. Ja, en, en, en Ik heb iemand iets op te nemen, maar ik heb mijn hoofd niet goed op. Ja. Maar, maar, nou, u ziet er, je ziet er als dank, dank altijd oogverblindend uit. Dus dank wat u wel voor, over, u en Mag ik even vragen? He, ja. Heeft u nou ook veel overleg met Paul Hane over wat, wat, je, wat je dan wel en wat je niet doet? Nee, maar ik heb uh, heel weinig überhaupt overleggen... omdat je anders gauw vastloopt. Als uh -huh. iemand uh, tegen mij zou zeggen... je moet je zo gedragen of je moet je zus gedragen... Yeah. of je moet dat aandoen of dat aandoen... dan zou ik al gauw uh, de handdoek in de ring gooien. Ik wil altijd constant mijn eigen gang gaan... en ook altijd actueel zijn. Als ik nu vanavond uh, theatervoorstelling zou hebben... dan zou ik meteen over de rol van Diederik Samson spelen... Uh, praten die volgens mij uitgespeeld is. Dat kan in één klap gebeuren, want ik ben politiek... Ook heel erg bevlogen. Ja, en, ja. Uh, en ik denk dat het een ramp is... Uh, voor de Partij van de Arbeid. Maar Diederik dat is Samson... is even meenie, een zijweg ja. hoor, maar ja. dat wil ik even kort afmaken. Diederik Samson, die kan nog vervangen worden. Hmm. En, want er is, hij is nog niet officieel partijleider. En ik ben ervoor dat dat uh, plasterk wordt. Of Martijn van Dam. nog maar beter. Martijn dan van dan van nog. Maar ik denk dat Diederik de eer aan zichzelf moet houden... en zich na dit debakel en na die faux pas... zich meteen terug moet trekken. Ik heb het idee dat uh, u, uh, Margreet uh, Domman, dat dat u uitgesprokener bent en eerder uw mening durft te geven dan dat Paul Haner dat durft. Ja, ook. Ja, mag, mag ik dat misschien even aan Paul helemaal, Hanen vragen? Als ik helemaal niet om gevraagd word, dan geef ik vind... toch mijn mening. Ja, ik wil er wel antwoord op geven. Ik ben het er wel mee eens. Eigenlijk. Ja. Ik vind ook wel. Ik heb hetzelfde, want ik was, ik was eigenlijk van plan om op Diederik Samson te gaan stemmen. Want ja. ik dacht van, dat is het nieuwe licht van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Maar door uh, my, my, it, uh, Felix Rottenberg uh, die maakt het ook heel duidelijk... dat je een splitsing hebt binnen de Partij van de Arbeid, links en rechts. En dat ze daarom uh, de, de kluts kwijt zijn, mm -hmm. zoals Cohen het ook een beetje was. Ja. En ja. Diederik Samson ook. Dus ik wilde op Samson gaan stemmen en denk nu, ik ga nu denk ik op uh, Pechtold op stemmen. Ja. Nou, dat zou ik ook doen. Ja. Ja. Ja, ja, ik vraag, vraag me af, is er een moment dat uh, uh, Paul Hane, als hij thuis voor de spiegel staat en uh, mevrouw Dolman kan zelf niet en hij moet haar vervangen? Welk moment is er dan sprake van de transformatie van Paul Hane in Marge Dolman? Nou, dan moet jij me antwoorden. Ja, um, ja wat, op, welk, op welk moment? Kun je de vraag nog een keer stellen? Maar is, dat met, is dat het. Uh, op het moment dat, dat die beeldschone jurk uit de kast wordt gehaald? Of, of is het. Met oh, de, de transformatie. De transformatie. Nee, die, die gaat, uh, die gaat zodra, uh, zodra je de coulissen verlaat en het toneel uh, opgaat. Dan pas. Ja. Zo snel? Ja, zo snel. Maar dat is ook wel. Ik ben, ik ben geen travestiet of zo. Of het is niet, ik vind het niet leuk uh, om in een uh, jurk uh, op mm -hmm. te treden. Mm -hmm. Maar ik hou van uh, dat mensen om de tekst uh, genieten. Dolman is ook niet een extreme. Het is geen Dame Edna of zo. Nee, nee, nee, de, nee. De hele, maar ja, ik krijg nou wel een uh, jurk van uh, Victor en Rolf. Is dat zo? Ja, maar dat is toch. Uh... Is dat zo? Maar is dat niet, dat zijn dat niet dezelfde Victor en Rolf waar uh, Margreet Dolman ook ooit een jurk van heeft geweigerd? Ja, dat klopt. Ja, die heb ik ooit geweigerd... toen ze op de academie zaten. En daar heb ik enorme spijt van gehad. Maar toen had ik al heel veel jurken. Dus ik had ook teruggeschreven naar Victor en Rolf. Ik heb al een jurk. En <laughs> daar heb ik wel spijt van gehad. Maar nu, uh, bij deze gelegenheid, bij dit jubileum... want ze komen ook altijd naar de voorstelling... en, uh, en ik gebruik altijd hun spullen. Mm -hmm. uh, uh, Victor en Rolf spullen. Yeah. Dus qua parfum en zo. En, um, dus daarom vond ik het wel leuk... dat ze een soort remake gaan maken... van wel een bestaande jurk... Maar het wordt toch een eigen creatie. En ik ben, ze daardoor, ja, ik ben ze daarvoor erg dankbaar. Maar dat is, dat is ook nieuws, hè? want het was nog niet bekend, geloof ik. Nee, ik weet ook niet of het al bekend ge, gemaakt mocht worden. Ik nee. weet ook niet hoe u erachter gekomen bent. Oh, maar ja. jij, jullie komen altijd sneller achter dingen dan uh, andere mensen. Dus ik hoop dat, het, dat er weinig naar dit programma geluisterd ja, wordt. Dat, uh... dat, het nog, dat het nog niet nieuws komt. Ja, dan goed. Dat, dat, ik, ik denk dat, dat we dat het wel redelijk stil kunnen houden. Ja, ja, ja. ja. Want, want, dus op 15 mei? Maar ik toch, ga toch nog even 15. 15 mei, ja, 15 mei, want ik ben uh, dus uh, 30 jaar geleden begonnen in ja. Bellevue, in de kleine zaal van Bellevue met uh -huh. Hanneke Rulles. Hij was toen de leidster van directeur. Bellevue. Ja. En uh, daarna ben ik naar nieuwe Lamarde gegaan. Toen heette het nog nieuwe theater En daarna op toernee heel veel toernees. en in Betty die complex in mijn eigen theater. Maar met nou 30 jaar is, en ik, ik dacht, er zullen wel veel mensen willen komen. Uh, wilde ik weer terug naar het de Lamarre theater. Ja. En ik voelde me daar ook wel weer thuis. Ik ben daar rondgelopen en zie ook allemaal nog affiches ook van. Uh, Vroeger ook voor Toneelgroep Centrum nog. Dus ik voelde, het, ik voelde me meteen helemaal Toneelgroep, thuis. Toneelgroep Centrum waar, waar Paul Haan ook heel veel voor geschreven heeft destijds. Ja, heel veel ja. bemoeizucht, heel veel toneelstukken. Heel ja. veel affiches hangen daar ook uh, ja. in de gang. Dus het, ik voelde me wel meteen ja. weer thuis. In hoeverre zijn de, de teksten van uh, Margreet Dolman eigenlijk uitgeschreven, mevrouw Dolman? Nou, voor een deel wel de liedjes natuurlijk. Ik hoor nergens mm -hmm. bij, wat heel ja. herkenbaar is. Ja. En, uh, en, uh, en ja, verder uh, heb ik wel een soort basisverhaal. Ja. Maar uh, ik wil uh, maar bedoel... open ja. nee, in be... de maatschappij staan. Ja. Maar je bedoelt bedoel eigenlijk echt. ook als u, als u mensen interviewt... want het lijkt alsof er... Alsof u zich alles denkt te kunnen permitteren. Ja. Dat lukt ook, hè? Ja, dat is waar. Ja. Mensen je, doen bekentenissen bij mij in de mm -hmm. vensterbank, die ze nergens anders uh, ja. doen. Wat is de mooiste dat... bekentenis waar, waar, waarvan u denkt... nou, dat is toch ongelooflijk dat ik dat boven tafel heb gekregen? Nou, ik heb een heel mooi onthullend interview gehad met Tygo Gernand... nog voordat hij in de Lomo verscheen. En toen vertelde hij dat hij met Thijs Reumer uh, had getonkt had, ge had, ge ge ge ja. had. En daarna had ik het over groepies. Dat hij, omdat uh, hij zo aantrekkelijk is, dat hij wel veel uh, vrouwen... Uh, uh, ja, dat bekende die ook wel. Huh? En ik zeg, in de, gebied, in de kleedkamer... er gebeurt natuurlijk al heel veel, heel veel op de kaptafel. En toen klaagde die de, dat de nieuwe kaptafel van de Lamar te Aha. hoog was. Want in het, de oude kaptafel was precies op de goede hoogte... voor een fijne ontmoeting. En de nieuwe is hmm. <laughs> te hoog. Dus ik zei ook, van ja, de, de architecten houden nooit rekening... met, uh, met dat soort dingen toch, voor de artiesten. Ik heb nog een andere... Uh, die soort heb ik is uit Groenendijken. Adriaan van Dis, dat was ook een leuke. Die heb ik toevallig hier liggen. Ja, niet Adriaan van Dis, maar het, het, het fragment. Ja. Uh, uh, die uitlegt dat hij als schrijver niet... die hele nette gekwaffeerde heer is die we altijd op tv zien. En die schrijver is een ander iemand... die altijd in een zweterige trui omgewassen... Ordinaire. Ja, zeer. Ja. Ja. Ja. Noem eens iets. Hoe, wat bedoelt u? Qua ordinariteit. <grijg> uh, ik vind het, ja, ordinair. God, ik ben heel vleeselijk en vol lust...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 Ja, dat zijn dingen die, ja. denk ik, niet zo gauw boven tafel zou nee, krijgen. En bovendien was dit al, ik uh, denk, 15 jaar geleden of zo dat hij dat uh, zei. Nu is hij daar wat uh, openhartiger in. Maar in die tijd uh, was dat uh, heel nieuw. Nee, ik krijg, ik krijg ook nu uh, de autovirus van een zender En ik hoor allemaal mensen ook, uh, die gewoon ook hun homoseksuele ervaringen vertellen, terwijl het gewoon hetero's zijn. Terwijl als uh, oog in oog met Paul Haan zouden ze, zouden ze dat wellicht veel minder snel doen. Jawel, dat ook wel. Maar op een andere manier. Hmm. Bij mij uh, komt het uh, in goede aarde terecht. Dat is. Uh, goede aarde. Goede aarde, ja. ja. Dat is wel uh, dat is wel het punt. Maar het komt met mensen me vertrouwen. De vensterbank is een heel hmm. uh, prettige uh, ambiance. Ja. eigenlijk. Want je kunt ja. naar buiten kijken. Ja. En uh, ik heb nou wat leuk is. Er wordt volgende week zondag uitgesprongen, gezonde, een interview met Thea Dops. Ach, Ken je die nog? De, de, de van, van De ploem, ploem, janka. bloem, ploem, ploem, ploem, ploem ja. de gitaren. Ja, ja. En een heel leuk ontvullend uh, interview. Ja. Ja. Hele geestige vrouw. Nou weet ik dat de uh, zomergasten dit jaar... dat wordt niet door Jelle Blond Kost is gepresenteerd. Volgens nee. mij zijn ze nog steeds op zoek naar de presentator. Zou het iets zijn voor Margie Dommel? Ja, wel, ik, zou het wel, uh, ik zou het wel kunnen, maar dan zou ik de redactie afschaffen. Ach. Dan zou ik wel helemaal mijn eigen groot willen gaan. <laughs> dus ik denk dat ze dat niet appreciëren. Ze willen toch iemand hebben die uh, volgens de gedragsregels van de redactie ja. handelt, denk ja. ik. Eigenzinnige mensen, daar is geen ruimte meer voor. Dankjewel, geen Domman En Paul Haan, ook bedankt dat u hier was. Ja, geen dank. 15 mei in De Lamar, die jubileum. Ja, met, bedankt. Mag ik nog even zeggen: met Benjamin Herman. Met Manuele Kemp. Met Dr. Valentijn. Met Dominique Grijmlaert. Ja, we gaan door het nieuw. door de jingle heen, hè? Bijna. Oh, oh ja, maar nog met heel veel mensen. Dag. Dag. Tot straks: opium. Opium. Avro. Top Secret: ultra geheim. Jarenlang diep verscholen in acht kilometer Limburgse Mergelgrot. Wat er gebeurde, dat wisten we niet. Luister morgen naar de documentaire War Room in de Mergel. Je reinste James Bond in de Limburgse grond. De, de rode knop die zat bij de generaal, bij de commander. Morgenavond, 9 uur, onthullingen in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.